Trump noemt dat oneerlijke wraak van de Chinezen. Die hadden met hun heffingen gereageerd op belasting die de Amerikanen eerder die dag hadden ingesteld op 1300 Chinese producten. In de dagen daarvoor probeerden de twee landen elkaar ook al te treffen met importheffingen. Bij een grote migratiestroom van het Venezuela naar Curaçao zal Nederland geen actieve hulp bieden. Dat heeft minister Blok tijdens een bezoek aan het eiland gezegd.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 Het weer overdag vrij zonnig. Er zijn wel wat stapelwolken. En het wordt 12 tot 16 graden. Het weekend nog warmer met plaatselijk 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron vergouwen. Ja, welkom terug bij Nachtzuster. Ik zeg het maar weer even. Zonder De Nachtzuster die slaat een weekje over. Dus met de Nachtbroeder. Maar verder blijft, zoals ik het al zei, alles bij het oude. Vragen en antwoorden, daar draait het om in dit programma. En er zijn al een hoop leuke vragen gekomen. Uh, we hebben het gehad over de levensduur van een externe harde schijf. Hoe lang gaat die mee? Nou, daar hebben we net al een beetje een antwoord op gehad. Maar heb jij daar zelf ervaringen mee? Of heb je een heel ander idee erover dan wat je net hoorde? 0800-1121. Uh, verder hadden we ook nog de vraag... is een handtekening op een tablet? Rechtsgeldig. En net de vraag van Ruben. Wat is nou eigenlijk uh, de, de achtergrond van de bijnaam van Juventus? De voetbalclub. Uh, de oude dame... Ja, waarom... Uh, dat is een beetje raar, vinden we dat. Dus uh, daar zijn we benieuwd naar. Mensen, Juventus-fans, uh, om daar wat meer achtergronden over te horen. Um, verder, wat hadden we nog meer allemaal? Uh, we hebben het over de maan gehad. Als de maan verduisterd is, kun je hem dan elders op de wereld zien. Hebben we al een antwoord op gehad. Maar maanliefhebbers, die alles over de maan weten... en wanneer je hem ziet en wanneer niet, bel ook gewoon even naar ons. Um, even kijken, wat hadden we nou nog meer? Um, oh ja, de tijdzone. We hebben allerlei tijdzones en dan heb je natuurlijk een grens. Maar ja, zijn er ook steden die bijvoorbeeld midden op zo'n... Tijds, uh, tijdszone-grens ligt, dat je bijvoorbeeld een paar stappen doet en dat je in een andere tijdzone zit. Wie heeft daar wel eens ervaring mee gehad? 0800-1121. Uh, je kunt natuurlijk ook alles even door mailen via nachtzuster.omroepmax.nl of even een, uh, een appje sturen naar de NPO Radio 1 app. Of chatten met onze lieve vrienden van Nachtzuster via omroepmax.nl nachtzuster. Maar bel gewoon even. 0800-1121. En ja, de vaste luisteraars weten het. Vier uur geweest. Dat is discotijd en dan hebben we altijd een polletje en dan wordt er gestemd. En dit keer is met 38,89% van de stemmen dit de winnaar, Mai tai. van, ik zei het net al, van My Tai. De disco-stamper van deze week bij Nachtzuster. Ik heb vrolijk meest aan dansen, maar niet voor de camera. Want daar was ik dan weer een beetje te verlegen voor. Harry, goeienacht. Goeienacht, Ron. Uh, ik zat vanavond tussen zeven en half acht... even naar Thijs van de Brink, geloof ik heet ja, hij, he, te luisteren. Ja. En... Uh... Toen hadden ze het over dat uh, over een aantal jaren, over drie of vier jaar, schijnt dus de hoge rendementketel eruit te gaan. En gaan we over naar een, wa een warmtepomp, wat ik hoorde. Ja. En ik hoorde ook dat de radiators moeten eruit. Uh, je kan vloerverwarming, hadden ze het over. Uh, je huis moet goed geïsoleerd wezen. Uh, ja, uh, wat, ik, wat ik ook hoorde, de, die man die dat vertelde, die het erover had, die zei ook, uh, ja, het is helemaal niet zo schoon, want uh, in de meeste gevallen is het allemaal nog grijze stroom, dus dat betekent meer CO2 in de lucht. Uh, grondverwarming, daar hoor ik toevallig vanavond ook wat over. Nou, waar ik woon, daar moeten we al 30 meter de grond in, om dat te krijgen. Uh, maar... Wat ik ook hoorde, zo'n warmtepomp, want het is er al hoor, uh, gaat ongeveer 15 jaar mee. Hmm. Uh, en ik hoorde al een tijdje terug dat uh, de prijzen tussen de 10 en de 20.000 euro, als je dus echt dat moet gaan veranderen. Want kijk, die, dat gas uit Groningen, want daar gaat het over, dat gaat natuurlijk uh, zo langzamerhand verdwijnen. Dat ja. gaat helemaal verdwijnen. Ja. Uh, maar er werd ook gepraat over dat het meeste uh, wat wordt nog gebruikt... Uh, dat wist ik al door uh, zeg maar bedrijven, grote bedrijven... die gebruiken veel en veel meer dan dat een burger gebruikt. Uh, nou ja, ik heb een eigen huisje. Ik heb hem niet zo groot. Maar, dus ik zou het moeten er zelf voor opdraaien. En huurwoningen, vermoed ik... Uh, ja, dat heb je al met zonnepanelen. Ik heb ze ook op mijn dak liggen trouwens, dus ik ga wel mee met de tijd. Maar zonnepanelen op huurhuizen, dan schijnen de huren dus weer omhoog te gaan. Dus dat, dat risico zit er dus voor huurwoningen natuurlijk ook in. Uh, ja, maar mijn vraag is, uh, die, die gaat dat, moeten de burgers dat allemaal zelf gaan betalen... Uh, of, of gaat de regering ja ik had het vanavond ook nog met eens over of gaat de regering uh, een uh, fonds oprichten ja dat, komt er een, een mooi ik subsidiepotje doel, ja ik, ik, ze hebben toch genoeg verdiend uh, aan het gas uh, vanuit uh, Groningen hm. ik bedoel dat, dat, dat en ik neem aan dat er vast wel een uh, cv-monteur uh, want ik wil wel eens weten wat dat toch gaat kosten Zo dat, dat, die hele ombouw ja en uh, ik, ik neem aan dat er wel een, uh, een cv-monteur uh, die nachtdienst heeft, uh, zit te luisteren. Dat zou maar kunnen. Ik weet het wel zeker, want uh, ik zit ook bij een grote... Uh, ik zal de naam niet noemen, want dan maak ik reclame. <laughs> maar die zit in heel Nederland. Maar nou, daar is er vast wel een van wakker. En uh, ja, ik, ik wil dat toch eens weten. Want ik, uh, ik hoor zulke rare berichten dat over drie jaar worden de hoge rendementketels al niet meer gemaakt... Hmm. Maar je zal maar net een nieuwe hebben, weet je wel. En je moet over een jaar of vijf, zes, zeven moet je in ene gaan. Want ze gaan het je ook verplichten. Hè. Ze gaan wijk voor wijk gaan ze doen. <laughs> ja. Ja. Dus ja. ja, dat doen ze ook met zonnepanelen. Maar er, is, er schijnt weinig animo. Bij mij in de wijk is er helemaal geen animo voor. Ik ben een van de weinigen die zonnepanelen op het dak heeft liggen. Ja, nou, en het is een bijzondere goede investering. Ik kan het iedereen aanraden. Harry, maar voordat er zo meteen mensen komen die zeggen: van ja, maar dat is verschillend per gemeente. Waar woon jij ergens? Ik woon in Alkmaar. Oké, okay, en heb je de gemeente al, al geïnformeerd daarover? Of is het, dit is gewoon je eerste. Voorzichtige stap in uh, op onderzoek uit uh, wat er mogelijk is. Ja, ik heb natuurlijk al een, een, een aantal weken terug hoorde ik, hoorde ik ook wel wat op de radio. En, uh, en vanavond ook, ik zat net een bakje koffie te drinken. Ik denk, hé, hey, dat wil ik direct even horen. Want hij vertelt altijd al van tevoren wat er gaat komen. Hmm. En uh, ja, toen hoorde ik. Maar het was ook niet zo schoon. Maar ik heb ook laatst een uh, heel gesprek gehoord over die uh, elektrische auto's en zo. En. Uh, als we daar dus in het, als we daar helemaal op overgaan, maar we zitten nog steeds met die grijze stroom. En dat, dat is niet schoon. Nee. Het schijnt zelfs... Nou ja, dat had ik al in het voorgesprek met de jongen die de telefoon opneemt. Die zei ook... Diesel en, en benzine is zelfs schoner. Ja, mm. zeg het maar. Weet nou, je wel. Nou ja, goed. Jij, jij wil ook even weten... Uh, want even terug naar jouw vraag. Uh, die warmtepomp en alle investeringen en zo. Uh, kan ik er subsidie voor krijgen? En zo, ja, In Alkmaar, waar jij dan nou woont, daar ook. En hoeveel gaat het ongeveer kosten? Heb je, heb je even vierkante meter? Hoe groot is je huis? Nou, ja, Ongeveer. Heb, het is vijf meter breed, denk ik. En, en acht meter, negen meter lang, denk ik. Een klein huisje in ieder geval. Nou, het is niet zo groot. Het is nee. een, een kleine type huisje. Ja, en, uh, ja kijk, maar als het, werkelijk als je het zelf moet gaan betalen... dat zou betekenen dat ik uh, een extra hypotheek ja. op mijn huisje moet gaan nemen. En, nou, heb je een vrijstandhuis of een appartementje? Ik heb een half vrijstand. Oké. Okay. Okay. Nee, geen appartement. Want ik heb, ook, ik heb nog veel meer grond hoor. Ik heb nog uh, voortuin uh, en, en achter. En het is vrij groot nog wel. Ja. hoor. En ook, uh, maar goed, de tuin hoef je niet te isoleren in ieder geval. Dat is dan nee, weer het voordeel. Nee. Nou ja, het voordeel is wel dat het is een redelijk geïsoleerd huis is. Okay. Uh, dat, dat, dat, dat weet ik wel. Okay. En ik heb er zelf ook wel wat aan gedaan. Maar ja, als dat zoveel geld gaat kosten... Ik had het er met mijn buurman ook over. Ja. Die zegt, waar moet ik dat vandaan halen? Ja, ja ik zeg ja, precies. Het is, uh, het, is, het is denk ik iets wat veel mensen zich momenteel stellen. Van ja, aan de ene kant wil je wel uh, mee, maar aan de andere kant, ja, het is vaak onbetaalbaar voor veel mensen. Denk ik. Ja, ja. ja, okay. ja dat, nou ja, dat, dat is zo. Dat is ook met zonnepanelen. Mensen ja. vinden het toch nog te duur. Ja. En het is echt, hoor, het, uh, ik, ik, ik zal het heel kort houden. Ik heb, ik heb zes panelen op mijn dak liggen. Nou, dat, daar heb ik wel even voor gespaard, maar dat kostte 2438 euro, zou ik hmm. je precies vertellen. Dus, het vierde jaar heb ik het eruit, want ik zit op dit moment ben ik 600, dat zit ik wel op het zuiden, hè? laat ik dat zeggen, 600 euro per jaar, goedkoper. Nou, reken maar uit. Ja, dus, dat, uh, dat schiet op. Nee, maar als je dat geld op de bank laat staan, dan krijg je helemaal niks. Dus het is echt een goede investering. Want ik ben eigenlijk, zit ik te denken, om er ja, aan de achterkant ook nog maar wat op te gooien. Maar ja, het is op het oosten een beetje, dus ja. dat weet ik nog niet. Moet ik ook weer even informeren wat dat uh, oplevert. Ja. Maar dat is, dat is echt een goede investering. Ik kan iedereen dat aanraden. Nou, je bent uh, goed bezig, Harry. Dat uh, kunnen we concluderen. Nee, ik, kijk, ik heb mijn hele leven in de natuur gewerkt. Ik ben hovenier geweest, tuinier. En kijk. ik weet wel wat er allemaal... Ook in de 70e jaren ging het ook compleet fout. Waren ze, in, ook in mijn stad, maar in alle andere steden... alleen maar gif van het spuiten. Ik heb dat toen dus aan de kaak gesteld. En uh, kijk, ik zag kleine kinderen met hun handjes in de grond. Ja, zo gaat dat toch. Ja. En dan gaan die kinderen automatisch met hun handen naar hun mondje toe... Nou, dat, dat zag ik. Ik, ik dacht, dit, dit kan toch niet. Uh, is toch, er zit gewoon gif in de grond. Klaar. Daar zijn ze nu van teruggekomen, ja. Want schoffelen is namelijk veel beter. Alleen, dat ging alleen maar om geld. Weet je Dat het was veel goedkoper. Mankrachten die moesten staan te schoffelen, dat was een stuk duurder. Ja. Dus ja, Harry, we gaan er een eind aan breien, want uh, er zijn nog andere mensen ook die ja. een vraag willen stellen. Maar ik, uh, ik dank je in ieder geval voor je, voor je vraag. Ja, we gaan kijken nou ja, wat voor antwoorden dit, er komen. Ik, ik hoop in ieder geval, want dit gaat veel mensen aan, en ja. ik hoop dat er iemand daar eens een beetje een goed antwoord op kan geven. Vast wel, Harry. We gaan, uh, we gaan voor je op zoek. Dank voor het bellen in ieder geval. Een prettige uitzending. Dank je wel en fijne nacht, hè. Dag. Dag. Dag. Ja, want we gaan naar uh, Michel, want die uh, heeft ook uh, gebeld. Goedenavond, Michel. Dag Michel, hallo, vertel. Hallo. Uh, de vraag over Juventus, uh, voor zover ik weet, is de bijnaam Oude Dame uh, van oudsher... omdat het de oudste club van Italië is. Maar ja, dan, uh, dat strookt niet echt met uh, waar die Latijnse naam dan voor staat. Nee, maar dus, uh, uh, die uh, bijnaam is natuurlijk later gekomen. Zij hebben dat uh, bedacht omdat uh, nou, ja, de oudste club van, uh, van Italië de bedaande, uh, Oude Dame is geworden. Ja, dus. Uh... Die over, over de naamgeving alles iets bezig moeten nadenken... als ze naar de toekomst hadden gekeken. Ja, maar ja, dat, dat weet je nooit. Hè? Nee, dat is, waar, dat is waar. Nou, goede vraag en een goed antwoord volgens mij. Ja, en, uh, ik wens je nog een fijne avond. Dank je wel, Michel. Dag. 0800-1121, dat is het uh, gratis nummer. ja, zo'n kort, uh, zo kort antwoord kan ook natuurlijk. Nou, nieuwe vragen zijn op dat nummer uh, welkom. En antwoorden natuurlijk ook. Um, we gaan naar Bob. Ja, goedendag hier met Bob Gutterink. Bob, even de, even de radio uitzetten als het kan. De radio zou ik uitdoen, ja. Hartstikke goed, want anders hoor ik mezelf dubbel. Zo Moeten we niet uit. hebben. Ik had een, twee kleine juridische vragen. De eerste vraag is... Uh, kan een beslissing van een rechter door de Hoge Raad... of nee, niet door de Hoge Raad, maar door de Raad van State... overroeld worden of andersom? Is er, is er een bepaalde uh, reden dat je die vraag stelt? Bij een, echt bij, een, bij een praktisch voorbeeld? Nou, er gebeuren soms hier vaak dingen. Bijvoorbeeld, nou wordt een referendum aangevraagd door de bevolking. En dan wordt gewoon door de regering terzijde wordt geschoven. En nou wordt het advies gevraagd van de Hoge Raad. En die zal dan een beslissing vellen. Maar als je daarmee naar de rechter gaat... dan zou je toch een hele andere uh, mening krijgen. Dat zou kunnen, ja. En mijn tweede vraag is... Als ik een huis krijg ter waarde van 2 ton... Hmm. moet ik dat aan de belastingen opgeven of kan ik dat gewoon verzwijgen? <laughs> nou, dat Nederland... is ook naar aanleiding van de heer Pechtold. Oh ja, dat, uh, het appartement. Er zijn 200 aangiftes gedaan. En de regering doet er heel bagdaliserend over van, nou, van het moet kunnen. Hmm. Maar ik bedoel, als het voor een burger geldt... dan geldt het toch ook voor een minister? Ja, maar je moet het sowieso voor de belasting aangeven, toch? Dat dacht ik ook, ja. Want ja. Een, een, een, een gift van boven de 3000 euro moet aangegeven worden, heb ik altijd begrepen. Ja, maar Pichtelt heeft dat ook gedaan, toch? Of niet? Dat lijkt me wel. Dat dacht ik niet, want anders wordt er geen aangifte gedaan. Stel dat er schending is van Kim Jong-un. Er praat nog iemand mee op de achtergrond, begrijp ik? Wat zegt u? Er praat nog iemand mee met ons? Ja, mijn zoon die vraagt ook of ik nog een vraag wil stellen. Maar dan... ja, ik zeg, stel dat er een schending is van Kim Jong-un. Vraag even of hij bij de telefoon komt, want anders horen we hem niet. Dan hebben, we de derde, hebben we de derde vraag te pakken. Ja. Maar we zetten, we zetten de vraag erbij hoor. Voor uh, de twee ton het huis moet het, uh, moet het aangegeven worden. Vraag je zoon er even bij. Kan hij ook zijn vraag stellen? Hallo met Jury. Dag Jury, hallo. Zeg, ik had een vraagje. Ja. Stel dat het huis dan wordt geschonden door een uh, laten we zeggen, een Kim Jong-un in Noord-Korea, waar ze andere regels hebben. Geschonken, ja? Heeft hij dan te maken met het belastingssysteem hier? Of komt dat geheel te vervallen omdat het diplomatisch anders ligt qua... Hoe zeg je dat? Of dat je daar met andere regels te maken hebt in ieder geval. Ja, dat is weer een tweede subvraag. Ik vind het een spannende vraag in ieder geval. Als je een huis van Kim Jong-un krijgt, dan vind ik het überhaupt al spannend. Ja, dat sowieso. Oké, okay, maar jullie zitten wel uh, in je maag met uh, dit, dit huis. Wat, uh, nou ja, het, het, voordeel, het voorbeeld was Alexander Pechtold inderdaad. Die had een appartement gekregen. Daar was nogal commotie over. Moet je dat aangeven? En, uh, uh, stel, je krijgt het van een. een laten, we het, laten we het even omschrijven als een, een buitenlandse schenker. Zullen we het zo zeggen? Ja, maar wat dan diplomatisch geheel omgelegd qua. Uh... Hoe bedoel je, omgelegd? Qua handing. Nee, ha, hoe zeg je dat? Omdat ze verschillende handelsverdragen hebben wat dat dan teniet gedaan. En hoor je daar dan geen belasting over te betalen, wat je bij een normaal huis wel zou doen? Ja, nou ja. Ik, ik ben van mening dat dat gewoon kwijt wordt gescholden of buiten de boeken wordt gehouden En dat je dan het huis wel zou ontvangen. Hm. En in een, hoe noem je dat, normaal Europees wetsysteem niet. Oké, okay. nou, ik, uh, het lijkt mij sterk, maar ik ben geen uh, jurist. Dus uh, zullen we gewoon op zoek gaan naar de antwoorden? Ja, in ieder geval, Frank. Nou, we zetten de, de vragen erbij. Uh, nou, bedank ook je vader maar even dan. Is Bob er nog? Nou, ook Is Bob er nog? Ja. Je hebt de radio weer stiekem aangezet, Bob. Ik hoor het wel. Ja, man, ik wil toch altijd, ik vind het fijn als ik er ook via de radio hoor. Want mijn telefoon doet niet zo goed. Altijd, ah, oké. Okay. Uh, de volume. <laughs> oké. Okay. Nou, het zijn uh, drie vragen zelfs. Of tenminste, twee vragen met ja. een subvraag. Ik hoop dat Ruben nog op is. Ja, Ruben gaat zo vast wel even bellen met, uh, met de antwoorden hiervoor. Ja. Die is even in zijn boeken gedoken en daar horen we zo hopelijk wel de antwoorden van. Ja, dankjewel Ron. Ja, jij ook. En uh, ook dank aan, aan Jury. En uh, blijf luisteren voor het antwoord. Ja hoor. Dag. <laughs> Dag. Nou, Bob en zijn zoon Jury uh, met uh, nieuwe vragen. Um, Niels, die heeft ook een vraag. Goeienacht uh, Ron. Hey, dag Niels. Hoe is het? Hallo. Ja, goed. <laughs> ja? Het gaat uh, lekker eens vroeg. Nou, oké. Okay. Vertel, wat, uh, wat kan ik voor je doen? Um, nou, ik, ik, ik zat zelf te denken. Ik stap vanmorgen morgen in de auto. En uh, nou, ik heb zelf een, een dieselauto. Uh, en je hoort vaak op verjaardagen dat mensen zeggen... hé, hey, ja, je moet niet zo uh, te hard naar huis rijden met uh, een diesel. Je moet hem lekker warm laten uh, lopen. Oh ja. Uh, want dat zou slecht zijn voor de, voor, de, voor de auto. Nou, dat vroeg ik me af... Uh, ja, volgens mij doen, we dit, doen de meeste mensen, ja, als Nederlander hebben we daar geen tijd voor, dus doen we dat niet zo snel. Plankgas gelijk uh, ja. Ja, nou, toch wel vaak, ja. ja je merkt het verschil wel tussen uh, een warme en een koude motor bij diesel. Uh, maar, ja, wat is nou precies zo slecht voor die auto als je dat niet doet? Ja... Nou ja, het, uh, inderdaad. Ja, ik, ik heb zelf geen dieselauto. Maar uh, ik hoor dat inderdaad wel van mensen die dat... Uh, of, vooral oudere mensen hoor ik dat nog wel eens zeggen inderdaad. Ja, van uh, pas op, uh, even warm laten worden. Ja, precies. Dat zal slecht zijn, ja, slecht zijn voor de auto. Uh, ja, weet je, je merkt het wel als je rijdt. Maar ja, is het nou echt zo slecht? Of is het meer comfort waarom uh, je hem echt warm zou moeten hebben? Ja, en geldt dat misschien alleen voor de oudere diesels? Ook voor de nieuwe diesels? Ja, ja, ja. precies. Ja, en is het dan... Misschien ook wel voor een benzine, dat weet ik ook niet. Misschien uh, het wordt al gezegd, het wel gezegd, van de zon is zo mooi, maar voor iedere auto. Of voor iedere auto niet. Dat zou kunnen. Ja. Nou, intelligente vraag Niels. Hartstikke goed. <lacht> Heel goed. Hé, hey, uh, blijf luisteren. Dat ga ik doen. Ook naar NPO Radio 1. En uh, we gaan kijken ja, of er een antwoord zeker. komt. <lacht> ik uh, ga luisteren. Oké, okay, dag Niels. Hé, hey, dankjewel. Oh, hoi, Dank je. Nou, goede vraag. 0800-1121, als je uh, alles weet over de dieselauto. Um, we gaan even naar Kees. Hoi Ron. Dag Kees, goeienacht. Goeie goeie <laughs> ja, die pechtold, dat blijft allemaal een beetje aan, hè, weet je wel. Want als hij nou gewoon aan het logeren was bij die ambassadeur in Den Haag... ja, dan was er eigenlijk niks van maar hij was niet aan het logeren. Hij had waarschijnlijk nog een vriendin, ook dat ook nog een soort geheim is, weet je wel. Ja, het, is, dat soort dingen. ja het, is, het, het roept vragen op bij mensen. Dus wat dat betreft ja, het is, het is, het een wat is het een onhandig op, ja. cadeau om te krijgen. Laten we het zo maar zeggen. Ja, ja. ja. Maar vertel. En, en als, het natuurlijk wel, als, het, als hij dat pand gekregen heeft... Ja, dan moet hij dat gewoon aangeven. Natuurlijk. Zeker als, als, als je altijd oprecht loopt te roepen... Uh, hoe, hoe, hoe de wet in elkaar zit en hoe, hoe, hoe, hoe mooi Nederland wel is... En en hoe er nu geen referenda mee gehouden moeten worden en zo. <lacht> ja, dat is ja. echt verschrikkelijk, ja. Maar ja, hij gaat echt volgaas, die, die man. Ja, dat is echt heel jammer. Ja. Maar goed... Uh, ik ik vertrouw hem wel, hoor. Ik vertrouw hem echt. Maar het vertrouwen is weg, begrijp ik? Ja, het vertrouwen is nu wel even weg, ja. Hmm. Dat, uh, dat, uh, dat had wel uh, mooi gemogen, allemaal. En uh, je gaat toch geen... Uh, ja, het was, het was natuurlijk geen penthouse. Het was gewoon een appartementje in Den Haag voor twee ton. Nou ja, het is, het is, het is, het is wel een beetje. niet zo netjes, zullen we zeggen. Nee. Nee. En, maar en, en als je in de politiek zit en je wordt dan niet vervolgd. dat is ook niet zo handig, weet je wel. Uiteindelijk zou er dan gewoon weer een uitspraak over moeten komen. En dan eh, moet de rechter zeggen: nou, dit die kon wel of dit kon niet. Ja, want de vraag van Bob was: kan die beslissing van een rechter dan ook nog worden herzien door de Raad van State? Nou, er werd de Raad van State genoemd, dat, volgens mij heet dat niet zo of zo. Dan heb je de Hoogste Rechtbank en dat is. De uh, Raad van State is nog iets uh, van de regering, maar uh, uh, die Hoogste Rechtbank heet anders. Dus, uh, nou ja, in ieder geval kan, de... kan een beslissing van een rechter worden herzien in zo'n geval. Dat is, ja, ja, dat is in ja, ieder geval de vraag. Ja, die kan dat de Hoogste Rechter, Ja. Dat, ja. Uh, ik weet er ook allemaal niet zoveel van. Ik ben gewoon een enorme uh, um, boerenlul, zullen we zeggen. Ah, boerenlullen hebben we ook nodig in dit land. Hard nodig ja. zelfs, <laughs> toch? Maar ik uh, heb er geen goed gevoel bij, weet je wel. Nee. Want eigenlijk vond ik Bechtold wel een hele serieuze gast. Als burgemeester eerst van Wageningen en uh, later zo in de regering... En, en nu, nu zit hij naast de regering, want hij regeert wel mee. Maar hij, zit, hij is geen minister of zo, weet je wel. Dat, uh... Dus ik volg hem wel. Ja, ik vind dat allemaal wel interessant. Ja. Okay. Net als jij, Ron, ja. Heb je... <laughs> maar goed, uh, we hebben daar vragen over gehad. Heb jij er nog iets op toe te voegen? Of een, een nieuwe vraag te stellen rond dit, nou, uh, het hele, ja, dit hele appartement? Ja, dat, uh, dat het eigenlijk gewoon tot, uh, op de bodem uitgezocht moet worden. Want... Uh... Ja. Jan Dijk, graag maakt zich hier ook druk over. Nou, dat moet je allemaal niet hebben, weet je, je wel. Je moet gewoon helder zijn in je standpunten. En uh, nou, gewoon uh, lekker, uh, lekker in je vel zitten. Nou, ik denk en die, dat we wel. Niet een vriendin hebben. En uh, ergens in Den Haag in een appartement zit wat niet van jou is maar dat wel zogenaamd op je naam nou goed je zal de, de, de, je zal de journalistiek nog wel uh, ook wel uh, in gaan graven zijn ze waarschijnlijk al aan het doen dus wie weet krijgen we daar ja, nog wel uh, wat meer nee, info dat, over Jo, dat komt altijd dat komt altijd wel komt altijd maken, weer boven zeker ja. oké okay, Kees hey, dag Ron. dankjewel en een mooi programma ik, ik heb echt genoten heel de nacht al ja. Nou, fijn om te horen oké okay, je dankjewel 0800-1121 en uh, nou ja, zo meteen uh, hopelijk meer antwoorden. Onder andere van Ruben, die we net al noemden, die heeft vast wel uh, goede antwoorden. Eerst even wat muziek. Zoals Little Summer Night, zoals dat op NPO Radio 1. En uh, het is één minuut over half vijf. En als je nog steeds wakker bent... dan uh, weet je dat je luistert naar een Nachtzuster. Uh, je kunt uh, bellen met 0800-1121. Maar je kunt ook uh, een appje sturen naar de gratis Radio 1-app. Uh, Johannes heeft dat bijvoorbeeld uh, gedaan. Die uh, stuurt ons een, uh, de groeten uit Thailand, waar hij zit te luisteren... met een, goed, een, een foto van een thermometer erbij die bijna op de 30 graden staat. Dus uh, Johannes, het is weer gelukt om ons enorm uh, jaloers te maken op jou... En uh, Maurice die uh, heeft een vraag voor ons uh, via de NPO Radio, uh, Radio 1-app. Ik zit even op de verkeerde zender. Uh, die zegt, uh, Maurice zegt... Uh, Dag, uh, nachtbraker. Ik bestel wel eens iets via een Chinese webwinkel. Laatst uh, had ik iets voor mijn dochtertje voor 80 cent gekocht... Ik vraag me af, hoe kan het toch dat het dan zo goedkoop bezorgd kan worden? Want wij betalen bij PostNL soms wel uh, 6,95 euro om een pakketje te versturen. En een pakketje uit China wordt bijna gratis verstuurd. Heel vreemd. Hoe kan dat? Nou, mensen die daar een antwoord op hebben op deze vraag van Norries... Eh, die mogen ook even bellen met 0800-1121. Ja, en ik had hem net al aangekondigd. Er is hij dan. Ruben, goeienacht. Goeienacht, nachtbrugger. Ik heb uh, antwoorden voor u. Het is, uh, de antwoorden komen vannacht allemaal van de dames. Dus, uh, nou, zet die grap. Uh, betreffende de gezinshereniging. Die meneer die had, was getrouwd in uh, Filipijnen. En uh, de vraag was, waar die meneer woont. Want dat heeft u niet gevraagd. En volgens welk recht, omdat het gaat om een internationaal huwelijk. Volgens welk recht is het huwelijk gesloten? Dat zijn uh, de bestaat met belangrijke vragen okay. om verder te kunnen. Maar goed, gezinshereniging, daar kan die meneer altijd een beroep op doen, omdat dat een verdrag is, uh, internationaal. En dat verdrag moest in de wetgevingen vertaald worden van de nationale staten. Dus dat, daar kan die meneer altijd een beroep op doen. Maar gezien het feit dat die meneer nog... Enkele andere dingen heeft die meneer is ziek en wil die mevrouw als mantelzorger. Dan moet uh, ook de vraag gesteld worden, van, kun, kan deze mevrouw worden vrijgesteld van de inburgeringsplicht? Nou, allemaal vragen en heel moeilijke vragen voor die meneer. Dus hij mag morgen bellen naar, uh, het advocaten, uh, naar de orde van advocaten... Hmm. En daar mag hij zijn vraag voorleggen en dan krijgt hij aan de hand van zijn woonplaats van de vragen die daar gesteld worden, kan hij een familierechtadvocaat krijgen, gespecialiseerd in gezinshereniging. Want hij moet niet iemand hebben van een algemene rechtspraktijk, maar moet een specialist hebben en die zijn er. En hij moet dus duidelijk zeggen dat het gaat om een internationale gezinshereniging. Dan uh, komt het wel goed met die meneer. En hij heeft goede kans. De, de, ik geef hem zeker 75% kans. Zo. Het is afhankelijk natuurlijk van de andere aangelegenheden. Zoals ik u zei, die inburgering, die naturalisatie en het huwelijksrecht. Dus uh, welk recht moet je inroepen? En gaat de rechter dat als het moet beoordelen? Dan komen we gelijk op die meneer van de Raad van State... De Raad van State is in bestuursrechtelijke aangelegenheden de hoogste rechter. Maar de Raad van State is een soort tweekoppig monster. Je hebt twee afdelingen. Je hebt namelijk een afdeling die is betrokken in het wetgevingsproces. Dus als de regering een uh, wet maakt, dan moet het eerst langs de Raad van State voor advies. Dat is één kop. De andere kop is de rechterfunctie van de Raad van State. Daar gaan we als hoogste rechter met vragen van sociale aard. Maar in de, in de wetten staat altijd welke beroepsmogelijkheid open is. Hm. Dan komen we bij die mevrouw die het had over uh, de ondertekening van een, een lab. Een, wat was het? Een tablet. Ja, precies. De, de, ja, de vraag was of de handtekening rechtsgeldig is. Zo, zo vertaal ik de vraag. Uh, kijk, een handtekening moet je lezen als een ondertekening. En wat onderteken je? Je ondertekent wat bovenaan staat of wat voor staat. En de mevrouw die wordt gevraagd om een blanco te tekenen. Moet je nooit doen omdat het aan degene is die invulling geeft om boven jouw handtekening te zetten wat je wilt. En dat mag het niet zijn. Want je hebt als je iets ondertekent geef je uitdrukking van jouw wil. Hm. Ik wil wat boven staat. En zolang je handtekening niet onder druk gezet is dan ben je gebonden aan wat je hebt want je bent daarmee akkoord gegaan. Zo moet u het begrijpen. Okay. Maar die mevrouw die heeft ook, is ook een internetloze. Dus die mevrouw mag ten alle tijde een uitdraai vragen. En weet u nog wat er gebeurt? Een handtekening op een tablet moet eigenlijk juridisch volgens een bepaalde handtekeningenprocedure. Daar zijn dingen voor als mensen... ...contracten ondertekenen... ...dan kunnen ze het doen... ...met tussenkomst van zo'n bureau. En die bureau... ...die garandeert dan de handtekening. Want als zaken voor de rechter komen... ...dan zeggen mensen die op een tablet getekend hebben... ...nee, dit is niet mijn handtekening. Hm. Dan wordt de handtekening dus ontkend. En komt dan de zaak in gevaar. Want degene... Die een beroep doet op de juistheid van de handtekening. die moet bewijzen. dat de handtekening. van degene is die ook is gedagvaard. Okay. En als hij dat niet kan. dan strandt de zaak. Dan ontzegt de rechter de vordering. Nou, en dan hebben we nog de laatste zaak. Dat is de zaak van uh, de, de fiscaliteit. van het huis van uh, meneer Petro. Ja. die hij heeft ontvangen. Dat valt onder schenkingsrecht. De schenkingsrecht. En uh, het is zo dat je fiscaal... altijd de zaak over... dus de scheef van de fiscus moet laten lopen. De meneer Terpelt... die heeft iets gekregen. En de vraag is... moest hij dit gemeld hebben? Die vraag... die slaat niet op de fiscaliteit... maar slaat op de bescherming... in het parlement. Omdat een parlementslid gevrijwaard moet worden van het aannemen van giften, om zo zijn beslissingen en zijn werkzaamheden, zijn wilskracht te beïnvloeden. Daar is de register voor. Om dus na te gaan van heeft iemand iets ontvangen en kan daardoor zijn, zijn ambt, kan ik daardoor in zijn ambt uh, beïnvloed worden. Nou, de, die vraag... Dat wordt dus voorgelegd omdat dat niet gemeld is in het parlement registeren. Die vraag wordt dus nu voorgesteld. Die meneer wilde ook weten wie schenkingsrecht verschuldigd is. Mm -hmm. Nou, volgens de wet uh, schenkingsovereenkomsten, dus het is een fiscale wet, is de schenker verplicht de belasting te betalen. Dus in eerste instantie is de schenker degene die belast kan worden. En hij kan belast worden als hij, als hij een schenking heeft gedaan aan iemand in Nederland. En de schenker moet tenminste tien jaar Nederland met de woon hebben verlaten. In dat geval scheldt hij dus als een schenker buiten Nederland. En dan nou dus hij daardoor in de eerste instantie schenkingsrecht verschuldigd. Ja, dus je kan ont, ja, je kan ontvangen, het is heel makkelijk na te lezen, artikel 7, schenkingsrecht. Uh, en de Hoge Raad, die gaat niet over referenda aangelegenheden. De Hoge Raad is een cassatierechter en die kasseert. Dus met andere woorden, als in eerste, in tweede, feitelijke instantie. Dus die, die rechters, die gaan over de feiten, de Hoge Raad... Die gaat niet over de feiten, bijvoorbeeld als de zaak voor de rechtbank gediend heeft, is in eerste instantie feitelijke rechter, de tweede instantie het gerechtshof, tweede feitelijke instantie, en is er of een van de partijen nog van, van mening dat die naar de Hoge Raad moet, dan gaat de zaak voor de Hoge Raad op basis van de feiten die de griffier heeft vastgelegd in het register, en die feiten, op, die, op grond van die feiten gaat de Hoge Raad oordelen. Of gecasseerd moet worden of niet. Is het duidelijk? Het is helemaal duidelijk, Ruben. Ik okay. hoop dat alle mensen nou. die de vragen gesteld hebben... ook uh, jouw antwoord hebben gehoord. En, uh, nou, ik, ben, ik ben altijd blij dat je belt, want jij, bent, ja, uh, jij helpt voor je... Meneer, die, wil, die meneer die wilde weten over de transitiekosten. Oh, van, uh, oh, dus wat er nu gaande is over Groningsgas. Nou, het is zo dat in deze aangelegenheden de regering een beleidsnota uitbrengt. En uh, de beleidsnota gaat altijd vooraf aan de wetgeving. Na het, uh, het beleid zullen de burgers moeten opdraaien voor de transitie van uh, verwarmingsketel naar bron en dergelijke. Want doet de overheid dat? dan zal de overheid om de kosten te dekken een belasting moeten invoeren of ja. de bestaande belastingen moeten verhogen. Dat noemen we broekzak-viszak. Precies. Ja. Nou, dus, dus die meneer die moet zich voorbereiden, maar de, in, het, uh, in de beleidsnota, voorafgaand aan het wetgevingsproces, daar is nog niet bepaald wie de zaak zal moeten betalen. Ja. Dus die meneer die moet die beslissing afwachten. Duidelijk, Ruben? Nou, alsjeblieft, nachtzuster. Namens CS. <laughs> ik, wil, ik wil je hartelijk danken weer. Dank nou, je wel. Nou, nachtbruno, vergeet u straks. De, de crypto niet. Crypto -niet. <laughs> Ruben, dank je wel voor het bellen. Alsjeblieft, nachtbruno. Dag. Dag. Place the flowers in the vase that you bought today, staring at the fire. Crosby's Tales, Nash Jong, Our House, blijft een fantastisch nummer. Um, je luistert naar Nachtzuster, zonder de Nachtzuster, maar met de Nachtbroeder. En we hebben hele mooie vragen en antwoorden. En jij kan daar ook een bijdrage aan leveren. Uh, ja, moet ik het nog zeggen, het uh, telefoonnummer? Het is inmiddels al wel bekend. 0800-1121. Of even een appje sturen of een uh, mailtje. Ik zal het zo allemaal nog gewoon een keertje op een rijtje zetten. Maar eerst even naar uh, William. Uh, waar ik ben geconfronteerd door is het volgende. We hebben nu de WOS, uh, de OSB, beschikking allemaal weer gekregen van onze geliefde gemeente. De belasting, ja. Ja, ik ben dus, ik ben 80 jaar oud. En ik heb dus het ongelukkige bezit door ook over Erving. van twee pandjes in een dorp. waar niks meer aanwezig is. Uh, behalve dat de huisdokter er nog zit. En uh, op een gegeven moment krijg ik dan wat papier binnen. En dan blijkt dat mijn pand waar ik in woon. 1, nog wat uh, verhoogd is, op Osvalen. Dan krijg ik het tweede pandje waar een kennis van mij in uh, woont. die mij dus terzijde staat en helpt meteen en onder. Dus die heb ik daar dus uh, dat genot van verstrekt. En dan krijg ik een beschikking: 2, zoveel. Ik bel dan onze geliefde gemeente. En die deelt mee, ja, de waarde van die huizen die vergelijken wij in de omgeving wat er verkocht wordt... ...en aan de hand daarvan, babbelde bab, wordt dat verhoogd. Ik zeg, ik dacht dat er een beleid is dat de waswaarde bepaald wordt, een bepaald percentage. Onze geliefde overheid heeft dat allemaal beslist... En uh, dat je daar geen differentiatie. Nee, maar wij. Uh, dat, ja, dan moet u daar maar. Dan moet u dat kennen. Maar zul u de beschikkingen. Uh, de, de, ja, de expertise toesturen. Hoe dat geschat is. Enzovoorts. Ik vind dit bla bla. En uh, ik zeg dus op mijn beurt. Wat kan ik hier tegen doen? Nou, ben ik 80 jaar. Ik heb een uh, gezichtsvermogen, wat een belemmering heb En ik kan dus niet werken met onze geliefde digitale dictatuur, www. u verder. Dat kan ik niet meer uit de voeten, dus ik doe alles nog met schrijvenzieren. Mijn eigen vijf die ik nog bij elkaar heb na vijf jaar HBS. En ik probeer dan uh, natuurlijk mijn belangen te verdedigen. Dus dat wil ik ook even in de groep gooien. Oké, okay, William. Dat je differentiatie toepast in de percentages waarmee je verhoogt. Ja. Ja, uh, die OZB is altijd weer echt een gruwel elk jaar. Voor mij. Nou oh, ja, dat ja. is gewoon met al deze dingen: BTW. Uh, ja, uh, net wat we net hebben gehoord van meneer Ruben, die ik zeer waardeer hoor. Uh, wat daar dus weer de gevolgen zijn voor dergelijke hoge overheden... en lachbare, onkreukbare personen... waarbij ik vast wil stellen dat meneer Pechtold voor alles is een zeer achterzwaardig man. Net als de heer Rutte, die ons, ons land dus op een voortreffelijke wijze regeert... met zijn vier handlangers, dat is dus uh, ja, ze is zeer achterzwaardig lieden. Daar mag ik dus niet aan twijfelen aan hun achterzwaardigheid. William, dankjewel. <laughs> je ja, punt is ik gemaakt. ik graag antwoord hierop. <laughs> ik snap het. De, de, de meerdere panden. Ik, uh, uh, ik, ik wil je danken voor het bellen. Ik dank jou voor dat ik je me wil willen horen. En ik waardeer uw programma het is eerst En ik hoop dat Astrid ook meeluistert. Die heb ik ook al eens aan de lijn gehad. En mijn genoegen is dus dat er nog iets is... waar je met elkaar kunt discussiëren... zonder wwwen iedereen kijkt mee punt. Nou, dat doen we graag bij Omroep Max. Uh, laten we zeker bij Nachtzuster de mensen graag uitpraten. En ja, uh, geven we het de kans, het kans om... Referendum, ...dat dat ook nog een keer geëffectueerd wordt. Dat we toch <laughs> nogal als onze zwaardige overheden... kunnen vereren met onze meningen. Ja, amen. Oké, okay, William, het is gezegd. Dank voor het bellen. Dat genoeg, hè. Dag, ah. dag. Ja, dat was William. Um, we gaan gelijk maar even door naar Ed. Want Ed heeft volgens mij een antwoord op een gestelde vraag. Ed, goeie, goeiemorgen. Ed. Ed, Ed, red ik het, Ed. Nee, Ed is er even niet, denk ik. Nou, dan gaan we nog even muziekje draaien. Dan komen we vast zo bij Ed terug. Ed, als je op hebt hangen, gewoon even terugbellen. can see There are shadows approaching N.Y.S. Wise van Alan Parsons Project. Ed, goeienacht. Goedemorgen, ik je Wa nou wel te horen. Ja, nu wel, waar was je? Nou, ik was gewoon praten uh, en uh, nou, ik word weggetrokken met de muziek. Dus oh. Ik heb hem even teruggepeld. Ik vind het ongelofelijk, we zetten mensen op de maan, maar een goede telefoonverbinding is soms nog iets moeilijker. <laughs> dat is wat knap hoor, dat is een klein uh, politiek apparaatje. De communicatie van elders bijna... maar kunnen, naar om toe kunnen brengen. Ja, als het werkt wel. Ed, waar bel, waar ja. bel je voor? Nou, ik hoorde net... het verhaal van, van, van uh, Harry... over uh, de warmste pomp... en dergelijke. Ja. Uh, uh, ja, dat is over investeringen... van 20.000 euro... en dergelijke. Uh, uh, dat, dus, uh, dat moet je er aan toe gaan passen. Dan had je dus heel hard... Moet gaan isoleren dat soort dingen. Dan wordt het vrij duur. Maar je kan ook... En dat is het, uh, ik ga er dus ook aan beginnen. Alleen ik wacht even, de tijd dat wat, uh, wat de regering gaat doen met de subsidies en zo. Ja. En print die pompen, want die zijn, die kosten ergens tussen de 45, 100 en de 5.000 euro. Uh, nou, en dan nog een betere visie in een hybrid uh, uh, systeem, zeg maar. Die mm. uh, kan even wat rendabelen. Maar wat ik eigenlijk al in huis heb, en uh, dat is een uh, pelletkachel. Sorry, je viel even. Of ik verstond het niet goed. Wat, wat zei je? Een pelletkachel. Oh, een pelletkachel? Pellet ja, dat is een houtkachel. Die brandt op oh, uh, zwaar uh, hout. Uh, ja, ja, precies. Uh, Houttafel, zeg maar. Ja. En, um, ja die apparaat, die kachels, zeg maar, die, uh, die kun je uh, heel gauw uh, uh, vrij simpel in huis plaatsen. Je hebt geen schoorsteen. Je hebt wel een schoorsteen nodig. Maar je, in principe uh, kan je, je afvoer zo rechtstreeks naar een buitenmuur uh, glijden. En, en de rendement van die kachel uh, is dermate uh, zo dat ik dus in feite qua verwarming helemaal vrijwel geen gek meer gebruik. Maar ja, is het, is het uh, milieuvriendelijk? Ja, dat is, uh, ja, dat is heel zelf milieuvriendelijk. Uh, ik heb op die kachel, die uh, heb nou, ik nu al drie jaar, heb ik 600 uh, subsidie opgekregen. Zo. Omdat die dus heel. Uh, ja, het is een rendementkachel van boven de 90 en daar krijg je visitee op. En uh, daar staat van die kachel, uh, ja, uh, ik woon zelf in een reishuis. En die paard, uh, de afhoef van die kachel, die heb ik door de gevel heen getrokken, zeg maar. En uh, nou, uh, met een paard naar uh, boven net boven de goud, ja, staat zeg maar, de, de, de aard van die van die uh, uh, noem je dat toch Ja. Het is gewoon een 80 mm uit de paard. Heel simpel. Uh, en dat is niemand lastig. Je hebt zelfs geen, uh, geen route uitgesteld of zo. want als je met open aard hebt of zo. Of. Je uh, soort. Programming-systemen uh, in je aardigste dus meteen. Je met valt routevorming aan je geivel. Of, of, uh, of in het scheiding. Hmm. Uh, dat heb je allemaal niet. En je hoort, en, uh, je, je hoort er vrij weinig mensen over. Over dit, uh, deze ja. oplossing, om het zo maar te zeggen. Uh, ik de mensen die mij naar bezoek komen, die zijn even van onderin. Want het is een, een, een kachel die, uh, uh, ja, hij, zoekt zichzelf, maar het is, uh, hij ziet eruit als een soort uh, potkachel. Maar hij, dan in een moderne huid, dat zijn meestal vier Het ziet er heel mooi uit. Uh, je ziet er een verschillende thuisglasje. Mm. En uh, ja, het is gewoon zeg maar, uh, simpelweg, uh, ja, je kijkt naar, door een glaasje heen naar een, naar een velle vlam. En uh, hij blaast een, enorme, een enorm veel wat uh, warme lucht uit. Het is zelfs zo, uh, zo uh, uh, effectief die al. Dus, uh, hij staat beneden, maar hij zit nog andersom. En uh, dan heb ik nog een, uh, een bovendieping en daar we nog een zolder. En die warmte die bereikt uh, de eerste verdieping. Hm. Dus uh, voor jou is het in ieder geval ja. de ideale oplossing? Ja, maar als je daar nog geen met een warmtepomp gaat werken die warmte die dan nog een keer uh, richting de pomp gaat, zeg maar, ja, die wordt uh, behoorlijk optimaal. En hoef je helemaal niet voor te isoleren en dat soort dingen. Want je hebt al een hoop ah. uh, warmte. Creëer je eigenlijk al met zo'n kachel. Maar ja, goed, uh, isoleren is altijd goed, uh, Ed, volgens mij. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb mijn huis ook zwaar geïsoleerd. Ik heb twee uh, jaar terug nog alles van nieuwe kozijnen gezien met, uh, met de HO-ramen uh, uh, tussen drie gelaagde raamte zijn en zo. Uh, en ruimteplussen. Uh, en uh, ja, inderdaad, dat is minimaal. Ja. Is, nou. Dus, ik heb best wel veel geld vandaag. Net als Ja, Ed, voor jou is dit, is dit de, de beste oplossing. En uh, uh, nou ja, goed dat jij dit ook nog even onder, onder, uh, onder de aandacht brengt: dat dit, dit ook kan. Nou, we kunnen het dan over helemaal geen te blijven voor voerverwarming en dat soort dingen. En, Als je uh, uh, voerverwaring hebt, dan ja, moet je het ook betegen. Of met plafaar. Ja, met en, of dat soort dingen. Ja. je kan gewoon, zeg maar, uh, de aardige voertuig gebruiken die op dat moment die uitzet. Ed, uh, we moeten afscheid nemen, want uh, we gaan naar het nieuws toe. Oh. Maar ik wil je okay. danken voor het bellen. Nou, maar deze. Oké. Dank je wel. Blijf luisteren ah, okay. en, uh, uh, dan nou, tot ziens. Dag Ed. Ja, uh, we zijn zo meteen terug met het laatste uur van, uh, van Nachtzuster.